Hallo, hé, voor het volgende liedje de CNK-veld. Het volgende is uh, een compositie van uh, Johannes Sebastiaan Verdi. Het is... Quisette uh, Verdi. Het is een uh, liedje dat eigenlijk uh, oorspronkelijk als instrument op bedoeld was, maar er is een tekst op gemaakt en daar hebben uh, we niets over gebruikt. Oh, helaas, dat is heel mooi. En een uitstekend baan.